9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Veel nabestaanden van de MH17-ramp... kampten de afgelopen jaren met psychische klachten. Die liepen uit van slapeloosheid, concentratieproblemen en depressies... tot een posttraumatische stressstoornis. Ook hadden ze voortdurend ernstige rouwstoornissen. Dat blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken... onder zo'n 170 nabestaanden. Morgen is het vijf jaar geleden dat MH17... boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Hoewel het verdriet niet verdwijnt... trad bij veel mensen na een jaar verbetering op... De meeste functioneerden na vijf jaar, zelfs weer zoals voor de ramp. Criminelen hebben het steeds vaker voorzien op nieuwe auto's... blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. In de eerste zes maanden van dit jaar... nam het aantal diefstallen van auto's jonger dan twee jaar toe met 39 procent. Het totaal aantal autodiefstallen daalt nog steeds, maar vlakt wel af... Het afgelopen half jaar werden ruim 3600 auto's gestolen. 36 minder dan dezelfde periode vorig jaar. Net als vorig jaar blijven Volkswagen Golf en Polo en de Audi A1 de populairste modellen onder autodieven. Een oplichter in Eindhoven heeft haar huurwoning doorverhuurd... aan zeker twintig mensen. Die moesten allemaal een voorschot van 1500 euro betalen... om de sleutel te krijgen. De originele bewoner zat een tijd in het buitenland... en verhuurde zijn woning door aan een zwangere jonge vrouw. Zij plaatste vervolgens een advertentie op Marktplaats... waar twintig mensen op reageerden. De oplichting in Eindhoven kwam aan het licht... toen de oorspronkelijke bewoner post kreeg voor onbekende mensen. Later kwamen slachtoffers elkaar tegen... toen ze de sleutel kwamen halen. De zwangere vrouw met de naam is spoorloos. Het weer bewolkt met misschien wat regen vanmiddag van het westen uit zon en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer zon en zo goed als droog. Het wordt ook een stuk warmer met 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van Fides. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het, Ikango, ik het ik loop, ik loop. en jij beleeft het. Zon, Zon. zee, zee. Zandvoort, een en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu, entertainment for you. We oh, besteedt oh, er weer voor de zoveelste keer. Ik heb het hem al zo vaak gezegd. Je hoort wel goed, maar die liefst slecht. Hey, oh, give it up, yo, for the master. It's all now! Ik heb het hem al zo vaak gezegd Je hoort wel goed, maar die lust slecht. slechts hey. oh, oh, oh, we steden weer voor de zo keer Ik heb het hem al zo vaak gezegd Je hoort wel goed, maar die lust slecht. slechts Toen liefst ze zeggen nee en laat me nooit meer gaan Jij hoort bij mij als duizend sterren rond de volle maan Ik was al jaren op zoek naar jou We yeah. Yeah.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 It's over. Zandvoort ook op internet, <Sie> internet. www.zfm.nl <Sie>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 Vind je niet zo'n gezin? Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één hey, manier, één hey, manier.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 Pretty. En door bekken schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen, hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst, aan de barbraus blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen, als daar de gitaren gillen. Want de bied bent uit de buurt, heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden, zijn accordeon in twee.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 You're are so bready. Big are Be so so bready.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 Zware check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de mek. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buiten spel. Ik ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? Liever vind ik in de kist dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit.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 Vem... Nog de vroeg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 Dan, Je weet het hè? alleen als hij ijs en ijs koud is. Oeh, oh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje. Schuil met die toeters. Hand in de lucht. Mond Dat klinkt rechts goed. Gooi die handje in de lucht. Oehaar zit los, goed jeugd zit strak. Gelijkt wel vaak u hem verpakt. Roken komen zichtbaar, ga er vanavond mee met mij. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Roken maakt me gek, oh, we zijn lekker in de grijs. Oeh, lekker! Ja! We gaan op en neer, Roken maakt me gek, we zijn lekker de grijs. Kudde met de kontje, snodden bolletje. Het halve werk is een goed begin Gij het een opening en ik heb zin De nacht is kort maar de mijne lang Ik heb geen zadel, wel en stang Ik zing heel slecht, maar bedoel ik goed Je weet niet half wat je met mij doet We gaan heen en weer We gaan op en neer Broken maak me gek Met een lekkere lijf We gaan heen en weer, heen en weer. We gaan op, en neer. op en neer We maken een gek, een gek. We gaan een oh, Kudde met de kontje, snolle bolletje!